Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bij twee incidenten in Keulen zijn buitenlanders op straat aangevallen. Zes Pakistanen werden belaagd door twintig Duitsers. Enkele Pakistanen moesten met verwondingen naar het ziekenhuis. Bij een ander incident vielen tien Duitsers een Syriër aan. Hij raakte licht gewond. De politie heeft twee mensen aangehouden. De aanvallen hebben mogelijk te maken met de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht in Keulen. D66 en SP roepen in de Tweede Kamer op tot een wapenboycott tegen Saoedi-Arabië. Dat land stimuleert terreur, droeg bij aan de opkomst van IS... en schendt mensenrechten, zeggen Kamerleden Sjoerdsma van D66... en Van Bommel van de SP in Trouw. De stille diplomatie om daar verandering in te brengen heeft niet gewerkt, zeggen ze. En ze willen het liefst een Europees wapenembargo. De burger moet niet alleen digitaal terecht kunnen bij de overheid... maar ook schriftelijk. De nationale ombudsman van Zutphen zei dat in Nieuwsuur. Hij maakt zich zorgen over het verdwijnen van de blauwe envelop van de Belastingdienst. Veel mensen vinden dat onprettig... bijvoorbeeld omdat ze niet goed met computers en digitale informatie kunnen omgaan. Cafés hebben het nog altijd moeilijk. De omzet in de eerste drie kwartalen van 2015... was zo'n 7% minder dan in 2007, een jaar voor de crisis. De afgelopen jaren gingen veel cafés dicht, vooral in Drenthe, Groningen en Limburg. Acht jaar geleden waren er nog ruim 13.000 cafés... Begin vorig jaar waren dat er 11.000. Met restaurants en hotels gaat het een stuk beter. Vooral hotels lijken de crisis achter de rug te hebben. Bij de uitreiking van de Golden Globes... heeft The Revenant de meeste prijzen in de wacht gesleept. Voor beste film, beste regie en beste acteur Leonardo DiCaprio. Brie Larson kreeg de prijs voor beste actrice in de film Room. Met Damon en Jennifer Lawrence... werden beste acteur en actrice in een comedy, The Martian en Joy... De Golden Globes zijn een graadmeter voor de Oscar-uitreiking volgende maand. Het weer eerst zon. Vanmiddag trekt een gebied met regen van zuidwest naar noordoost. En het wordt 5 tot 7 graden. Morgen buien, ook wat zon. En opnieuw een graad of 6. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn vanochtend veel ongelukken gebeurd, ook in de Randstad. Daardoor onder andere file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Naarden 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 5 kilometer. Staat een auto met pech daar, waardoor de rechter rijstrook dicht is. Een half uur oponthoud heeft het verkeer op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Daar staat daar 12 kilometer file. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik door Ambacht in Sliedrecht 5 kilometer, ook op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Sliedrecht, 10 kilometer. Door een ongeluk uh, heeft het verkeer veel verdraging... op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunt Ridderkerk en Plein rijdt het langzaam over 10 kilometer. Verder een half uur op houdt op de A20-hoek van Holland-Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de A27 gebeurde een ongeluk van Breda naar Utrecht... en dat leidt tot een file van 4 kilometer bij Lexmond. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. En tussen druk op de N11 van Leiden naar Bode tussen Bodegraven en de aansluiting met de A12. 3 kilometer en 20 minuten oponthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, nee, tanken bij de volgende. Oké. Okay.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 Van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Uit de jaren 80 waren dat de Mary Jane Girls en In My House. 7 over 2 Zandvoort, een goede middag inderdaad. En welkom bij drie uur lang live radio vanuit de studio aan de Tolweg 10A. En dat doe ik niet alleen, nee, hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. We zijn er weer, zaterdag. Uh, en wel uh, drie uur lang live vanaf, uh, uh, vanuit de studio aan de Tolweg, zoals je gezegd. We hebben weer een overvol programma. Ja, meestal is het in januari wat rustiger in Zandvoort. Maar nee, dit jaar niet. Er is weer van alles te doen, uh, luisteraars. Uh, in en rondom ons prachtige dorp. Uiteraard hebben we dan daarom ook om half vier de evenementenagenda. Dus houdt u dan pen en papier bij de hand. Want dan kun je even meeschrijven over alle evenementen uh, die uh, er al zijn. En die uw interesse hebben. En terwijl het schoolbasketbaltoernooi al in volle gang is... vanmorgen om 11 uur begonnen in de Korverhal... gaan wij straks om kwart rond de klok van kwart over twee... gelijk live schakelen met de Korverhal... want daar is voor ons aanwezig Joop van Es en die gaat de verslag doen van het zaalbasketbaltoernooi. Verder gaan wij rond de klok van 10 voor drie schakelen... met het circuitpark Zandvoort... Nieuwjaar, nieuwjaarsraces. Dus er wordt gereced. Het Circuitpark Zandvoort staat vandaag in het teken van een nieuwjaarsrace. De vier uren van Zandvoort. En uh, ja, de race zal finishen in het donker. Dus dat is altijd heel erg spectaculair. En daar is uh, voor ons aanwezig Willem van Densen. Dus rond de klok van tien voor drie gaan we live schakelen met het Circuitpark Zandvoort. Gisteren was er natuurlijk de nieuwjaarsreceptie in uh, Nautiek. Druk Echt? bezocht trouwens. goed bezocht en uh, live uitgezonden uh, door uh, uw lokale zender ZFM. Wij willen voor degenen die uh, de, de nieuwjaarsspeech van de burgemeester... hebben gemist uh, niet teleurstellen. Dus wij gaan om rond de klok van tien over drie... gaan we hem uh, integraal nog even weer voor u uitzenden. Dus de nieuwjaarsspeech van de burgemeester Nick Meijer... rond de klok van tien over drie. Heb ik alles gehad, circuit, uh, basketbal uh, en natuurlijk de nieuwjaarsspits van de burgemeester Niek Meijer. Verder hebben we natuurlijk muziek uh, uh, met nieuws in het kort. Het dier van de week rond de klok van half vijf en die luistert naar de naam Bram. En het gedicht van de week, het is een beetje nostalgie. Oh. Kan jij je nog herinneren dat wij vroeger winters hadden dat het wit was? Ja echt. Mooie tijd was dat toen hè? Heel mooi. Ja, het zal wellicht dit jaar aan ons voorbij gaan, maar niet getreurd. Het gedicht van de week, een nostalgische terugblik op de winter... zoals hij zou moeten en zoals wij hem graag hadden willen hebben. Dat om kwart voor vijf. Dus genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. We zijn er tot aan vijf uur met nu veel kalins. Stem voor de zaterdagmiddag bij? Zie je de singer van Phil Collins en Jimmy Mac. Zo dadelijk gaan we live schakelen naar de Korver Sporthal. Vandaag het schoolbasketbaltoernooi en Joop Fris is voor ons daarbij aanwezig. Maar eerst Bruno Mars. Dat was Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Ook in 2016 is Zandvoort weer heel sportief bezig. Denk bijvoorbeeld aan de Nieuwjaarsduik. Die hadden we al op 1 januari allemaal sportief de zee in. En uh, vandaag wordt er erg basketbal. We hebben het schoolbasketbaltoernooi in de Corver Sporthal. En daarbij aanwezig is Joop Fres. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, uiteraard ben ik daarbij aanwezig. Dankjewel. Hoor. Ja. <laughs> en Albert Jan natuurlijk. Goedemiddag trouwens. Ook aan de luisteraars. En uh, ja, laat ik het zo zeggen: ik mag het, ik mag het omdat ik het ben, maar nog gelukkiger nu ja, voor iedereen. Dankjewel. Jij ook. Oké. Okay. Ja, het schoolbasketbal, het 40ste schoolbasketbal dat uh, uh, Lions uh, organiseert, is ergens in de jaren 60 ook begonnen. En dat is niet elk jaar, toen speelde de, de heer 1 van Lions nog heel erg hoog uh, landelijke, eredivisie, landelijke eerste divisie. En uh, toen is het eigenlijk ontstaan om te proberen de als jeugd uh, be bekend te maken met het basketbal en ook te enthousiasmeren voor het basketbal. Nou, de Lions bestaan nog steeds, dat weet je. Het afgelopen jaar bestonden we 50. jaar, want ik ben natuurlijk nog steeds lid van de Lions. Bestonden we 50 jaar en het is uitgebreid gevierd. Dit is uh, dus het veertigste uh, schoolbasketbaltoernooi. En uh, ja, het is weer perfect. Het is weer zo ontzettend gezellig, leuk. En fanatiek, scholen uh, schoolleven met hun eigen teams mee. En uh, daar gaat het eigenlijk om. De jeugdplezier geven in het basketbal. Überhaupt in de sport, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik wat algemene. En uh, uh, uh, uh, uh, ik begrijp dus ook niet dat er op een gegeven moment afgelopen jaar gezegd is... van we moeten er vanaf. Het moet niet meer competitief zijn. Nou goed, daar hebben we het met, met Hennie Rukert, collega Hennie Ruckert al een paar keer over gehad. Daar wil ik nu niet over uitweiden. Maar gelukkig heeft, heeft men uh, ja, um, toch toch een modus kunnen vinden om het wel door te laten gaan. We doen één team per school voor de meisjes, één team per school voor de jongens. En niet meer, al heeft de, heeft de klas twintig uh, of dertig jongens, één team doen we nou. Maar dat houdt ook in dat het, het schema op dit moment. Heller kort is. We zijn om 11 uur begonnen. En we denken zelfs voor 3 uur klaar te zijn. We proberen de tijd wat te rekken tussen de wedstrijden in. Maar ja, goed, het is dus een stuk korter geworden. En uh, misschien wel prettig. 3 uh, uur klaar, half vier uur prijsuitreiking. Nou, dan is iedereen op thuis weer thuis. En, en Wat ik uh, nu kan zeggen, hè, is dat uh, bij de jongens gaat 4... Uh, de ONS aan kop. Ja, twee wedstrijden gespeeld. Die zijn nu bij de derde beste bezig. Met uh, twee wedstrijden gewonnen. En bij de meisjes, daar moet ik even tevoorschijn toveren... Te is het uh, eveneens de ONS die twee wedstrijden gewonnen heeft... en dus zes punten heeft. En dat, uh, <hijen> dat is een tussenstand... Want er moeten nog wedstrijden gespeeld worden. Dus ik kan nog niet zeggen precies van wie er nu uh, inderdaad schoolbasketbalkampioen van 2016 gaat worden. Op. Ja, ONS uh, was uh, vorig jaar toch ook uh, de winnaar? Nee, vorig jaar was uh, de vooral winnaar was de Schafschol. Oké. Okay. Ja, dus... die, uh, het gaat natuurlijk om de, de, de, de resultaten van de beide teams. Die worden bij elkaar opgeteld. En uh, aan daarvan, dan weten we wie de meeste punten heeft, westerpunten heeft. En die wordt dan de schoolbasketbalkampioen. Ik ben er nog uh, ooit eens in uh, een redelijk verleden mee bezig geweest om dat regionaal van elkaar te krijgen. Um, Velsen deed we, mee, BVW deed mee. Haarlem wilde het niet en <coughs> dat was ontzettend jammer, want als dat had gebeurd, dan hadden we een veel, veel grotere raakvlak gekregen. Dat is helaas niet gebeurd, maar uh, uh, hier in Zandvoort gaat het nog steeds lekker en zoals ik zeg, 40 jaar, 40ste keer... Ik vind het eerlijk. Ja, de veertigste keer dat uh, de Lions uh, dit uh, organiseert. Betekent het ook dat, uh, dat er, uh, zeg maar, uh, nieuwe, nieuwe uh, jonge lui, richting Lions komen hierdoor? Uh, uh, nee, helaas niet. Het basketbal is nog steeds geen uh, ontzettend populaire sport in Nederland. Uh, dat heeft alles te maken ook met uh, televisie. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, de Dutch Basketball League, zoals dat dan tegenwoordig heet, vroeger noemden we dat gewoon Eredivisie, gewoon, um, dat wordt nu wel uitgezonden, bepaalde wedstrijden die worden door de week uh, via Ziggo uh, Sport uitgezonden, maar het is niet echt een, een, een sport in Nederland waarvan je zegt, dat komt op de voorgrond en... Daar, dat is ontzettend jammer. Een paar jaar geleden kon Nederland meedoen aan het Europese kampioenschap. En je zag direct dat er eh, jongens eh, zich aanmelden omdat basketbal toen in de belangstelling stond. Nu is dat niet het geval helaas. En eh, ja, eh, afgelopen jaar heeft Nederland dan wel meegedaan weer voor het eerst in geloof, 12 jaar of zo aan een EK. Eh, de eerste wedstrijd was goed, daarna niet meer. En dat heeft toch zijn weerslag op de jeugd. Die eh, zich liever vreest met voetballers, waarin de spoeling natuurlijk heel erg dun is. Uh, Hockey is ook een hele grote sport. Ook meisjes, voornamelijk, uh, veel hockeyers. Tennis is uh, een populaire sport. Uh, maar basketbal, helaas niet. En dat is voor mij de reden. de reden is volgens mij dat het toch te weinig. Uh, exposure op de televisie krijgt erop. Ja, zonde, want het is zo'n leuke sport. Ja, zeker. Er zit er alles nog wat in. Überhaupt vind ik sport mooi. Ik kan over bijna elke sport meepraten, denk ik. Maar ik vind gewoon sport überhaupt mooi. En ja, en dan uh, basel, Ja, daar, daar heb ik zelf natuurlijk gespeeld. Behoorlijk hoog. En dat blijft natuurlijk mijn hart trekken. Jop, ja, tot slot. Is uh, de korfbal uh, lekker gevuld vandaag? Ja, het was ontzettend leuk. Lekker druk, lekker gezellig. We hebben wel concurrentie van hockey, dat ook vandaag een nieuwjaarswedstrijd heeft, maar ook voor de jeugd. Voetbal, dat is er ook nog geweest vandaag. Daar hebben we concurrentie van gehad. Dat merkt hij ook. En nu is het heerlijk gezellig druk. En men geniet van de Sport van de Jeugd. Dankjewel Joop voor dit moment en uh, straks komen we uiteraard weer bij Jovenes terug in de Korver Sporthal voor het schoolbasketbaltoernooi. ONS staat uh, momenteel aan kop, maar dat kan natuurlijk nog gaan veranderen. Je hoort het straks bij CFM in verslag nummer 2. Blank nog een keer integraal uitzenden. De nieuwjaarspits van Nick Meijer... ...gisteravond op de nieuwjaarsreceptie in Club Nautiek. Je hoorde de nieuwe single van Kovacs, Wat een lekkere plaat en het lijkt inderdaad wel een klein beetje Adel. Ja, het Dat klinkt hadden... net als Adel. Ja, ja, klopt. Vandaar ja. ook de vergissing. Maar nee, mooi nummer. De Zandvoorts nieuws in het kort nu filiaal Zandvoort van de ABN gaat sluiten. Velen van u hebben daar inmiddels al kennis van genomen. Maar voor diegenen onder u herhalen we het nog even. Het Zandvoort-filiaal van de ABN Amro Bank op het Raadhuisplein gaat binnenkort sluiten. Dat meldde de bank afgelopen donderdag via een persbericht. Vrijdag 4 maart is het zover. Dan zal er geen grote vestiging van een grote bank in Zandvoort overblijven. Alleen het loket van de ING bij de Bruna Balkenende blijft dan over. De Zandvoortse krant heeft ook een ingezonden brief ontvangen. Daarin wordt onder andere de, de positie van vaste medewerkers en de senioren van Zandvoort naar voren gehaald. Het besluit is dermate triest omdat dit filiaal nog dagelijks druk bezocht wordt. En vooral voor de ouderen is deze bank een belangrijk steunpunt. Ook het vaste personeel is verontwaardigd. En ondanks een eerder beloftes van het hoofdkantoor om dit filiaal in Zandvoort open te houden... is er toch dit besluit genomen, aldus brievenschrijver Hans Kok. Onthulling beeld touwtjes springende meisjes door wethouder Bluis op 11 januari. Wethouder Gerdjan Bluis onthult 11 januari het teruggeplaatste beeld touwtjes springende meisjes van de Zandvoortse kunstenares Nel Klaasens. Begin 2015 is het bronzen beeld bij de voetjes afgezaagd en meegenomen. De politie heeft de zaak onderzocht, maar dit heeft dan nog niets opgeleverd. Het beeld stond de laatste jaren op de hoek Kroonbromsveld, AJ van Molenstraat. En daar wordt het ook weer herplaatst. U bent van harte welkom op 11 januari om half drie s middags hoek Kroonbromsveld en A.J. van der Molenstraat... bij de onthulling van touwtjespringende meisjes... door wethouder Gert-Jan Bluis. Dankjewel, Albert-Jan, voor het Zandvoortse nieuws in de korts. En zo dadelijk het sierf en weerbericht voor de komende dagen. Wat gaat het weer doen? Nou, we horen het zometeen. Naar deze van Bruce Horsby en The Rains. Bij C.F.M. op de zaterdagmiddag gingen we wel heel veel jaren terug in de tijd. Terug naar 1986 met deze van Bruce Hornsby en Rains. Je hoorde The Way It Is. De weerbericht. En dat geldt ook voor het weer, hè? The Way It Is. Ja. Ja, die bruggetjes van jou, on onnavolgbaar. Goed, het weerbericht van, van vandaag. Er zijn er wolkenvelden, maar de zon komt zo nu en dan af en toe even tevoorschijn. Er is een buienkans, maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait matig en aan de zee krachtig uit het zuiden. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 7 graden. Komende nacht is het bewolkt en komt het tot flinke buien. De zuid tot zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig overland en naar hard aan zee. En de temperatuur duilt niet of nauwelijks naar een graad of 6. Gaan we naar zondag. Zondag draait het om een, uh, flinke buien met kans op onweer en met name in de ochtend. Ook in de middag valt er een bui, maar dan zijn er ook wat langere uh, perioden met droog. Tussen de buien door is het ook ruimte voor de zon. De wind waait vrij krachtig en aan zee hard en uit het zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar 8 en lokaal zelfs naar 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt... en vallen er nog altijd enkele buien. In de loop van de nacht gaat het regenen. De wind waait matig tot krachtig uit het zuiden tot zuidoosten... en de temperatuur daalt naar 5 graden. Gaan we naar de maandag. Maandag is het bewolkt... en vooral in de ochtend valt er geruime tijd regen. In de middag komt het tot buien, maar dan zien we ook af en toe de zon. De stevige, veranderlijke wind draait naar west en neemt in kracht af... en de temperatuur stijgt naar waarden omstreeks de 6 graden. En het weerbeeld voor de middellange termijn... Dinsdag blijft het droog, maar vanaf woensdag komt er regelmatig wat buien. En bij die buien is ook onweer en later in de week... ook hagel of smeltende sneeuw mogelijk. Godverdamme. De temperatuur daalt geleidelijk naar een graad of 4 en 5... En aan, de, uh, aan het einde van deze week. Dus we gaan langzaam maar zeker richting de 0 graden. Huh, koud, hè? Ja, koud, koud hè? Wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl Kijk eens op www.meteopagina.nl of download gewoon even de CFM app. Hij is gratis uh, verkrijgbaar in de Play Store, App Store en in de Windows Store. Dankjewel, Albert Young. Dat was het zand voor. Zo zullen we maar weer even wat muziek gaan draaien. Jawel, daar is het weer tijd voor. En wel een hele lekkere. Hier is de nieuwe Shaggy en I need your love. Wil je alle hits horen bij CFM? Luister dan ook eens op vrijdagmiddag tussen 3 en 5 na de Euro Breakdown. Gepresteerd door collega Maurice Mulder. En deze staat er vast dan ook nog wel in, orde, de nieuwe Shaggy en I Need Your Love. We gaan weer live over naar de Corvus Sporthal. Daar is Joop Fris bij het schoolbasketbaltoernooi. Nogmaals, goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag. Uh, ja, het gaat lekker, want we zitten nu in de laatste wedstrijd voor de jongens... En echt spannend is het niet. Ik, ik wil wel een kleine tip van de sluier oprichten... want de ONS die speelt nu op dit moment tegen de nummer 2, tegen de Tuinroos. En dat verschil is drie punten in wedstrijdpunten, dus uh, dat kan gelijk worden. Maar dan moet de Tuinroos met 15 punten verschil winnen van de uh, ONS. En dat zie ik niet gebeuren, om heel eerlijk te Maar, je weet het niet, de bal is rond... Uh, daarna krijgen we nog een wedstrijd voor de meisjes. Ook daar staat de ONS bovenaan. Die heeft ook die derde wedstrijd gewonnen. En die speelt dan nog tegen de Maria School Als allerlaatste wedstrijd. En de Marierschool heeft één wedstrijd gewonnen, twee verloren. En die staat op de vierde plaats. Dus dat denk ik dat het, uh, maar ja, nogmaals, het ja. kan een uitgemaakte zaak zijn, maar dat hoeft niet natuurlijk en dan, ja, dan gaan we de punten tellen voor, voor de sportiviteitsprijs en dat vind ik zelf, de meest belangrijke beker van het hele toernooi beschikbaar gesteld door de sportraad Zandvoort en wordt dit jaar uitgereikt door de voorzitter daarvan, dat is John Lemmens, die komt hier speciaal naartoe en die heeft er speciaal twee bekers voor laten maken, één voor de jongens en één voor de meisjes de scheidsretters die, van dienst, die maken de punten, die geven punten voor de sportiviteit en die worden op het eind van, van het toernooi worden die bij elkaar opgeteld. en degene met de de meeste punten, dus zowel bij de jongens als bij de meisjes, die krijgt die hele mooie beker van de sportraad. Nou, zover zijn we op dit moment, rond. Dus uh, met, een, uh, met een half uur weet ik veel meer, maar ja, dan zitten we in het tweede uur van natuurlijk bij jouw programma. Oké, okay, goed. Nou, bedankt voor deze update en we, zijn, uh, we komen in het tweede oh, uur bij jou uh, terug. Uh, uh, ja. kwal, Al ik dacht dat ik Rob aan de telefoon had. Nee, nee, ik onthoud het wel, hoor. Ik onthoud het wel. <laughs> ja, nee, ja, je ja. bent ook aan de telefoon, hoor. Dus... Uh... <laughs> <laughs> Dat is mooi, hè? Okay. Techniek. We komen straks ja, ja, bij jou ja, terug de voor de, voor de uitslag. En de sportiviteitsprijs, uiteraard. Ja, ja uh, wethouder Gertje de Blijs komt ook. Dus die zal waarschijnlijk wel de, de grote beker overhandigen. Die gaat eerst even bij het hockey kijken. Want zo meteen krijgen we de nieuwjaarswedstrijd van het hockey. Ik weet niet of jullie dat weten. Jazeker. Maar die, uh, Dat is weer een, een wedstrijd tussen de spelers van de Stambers Hockey hockeyclub. En ambtenaren van de gemeente Zandvoort. Dat is een traditie die al jarenlang stand houdt. En uh, dat worden gemengde teams gemaakt. Dames en heren spelen samen. Ja, en bij de gemeente kan meedoen, uh, brandweer, uh, politie, uh, ambtenaren van de Raadhuis, noem maar op. Uh, die kunnen meedoen. En dan leden van de Standers Hockey Club, ZHC. Heel leuk, wedstrijd we begint om drie uur. En dan zijn wij uh, denk ik net klaar hier met ons nooit. Nou, dat komt al uit dan, toch? Ja, <laughs> oké okay. Jop, okay, dankjewel voor dit moment. Straks horen we uiteraard uh, graag nog de eindstand van uh, de wedstrijden van vandaag van je. Ja, dus dat gaan we absoluut doen, Rob. Dat weet je als jullie mij maar bellen. Oké, okay, nee, dat komt, goed. dat komt goed. Dankjewel Joop en nog veel plezier daar in de Sporthal. En wij gaan weer lekkere muziek draaien... zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Survivor in The Burning Hearts. ...deze klassieker van Survivor. Je hoorde de Burning Hearts. Ja, we het al een aantal keren... Zodra om tien over drie gaan we uitzenden... ...de nieuwjaarspeech van de burgemeester Niek Meijer. Ja, één ding kan ik daar alvast over verklappen. Verleden jaar had hij het over de Ru Republiek Zandvoort. Nou, daar gaat hij uiteraard vandaag of straks weer verder mee... ...in de nieuwjaarspeech. Je hoort hem bij CFM Salvoort op zaterdagmiddag 10 over 3. Is hier Etzila Rondi. Nederland was koel. Cool. en zingen met de van Cilia Romli. Dat was Hemel en Aarde. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, zo dadelijk om drie uur gaat hij van start op Circuitpark Zandvoort. De nieuwjaarsrace 2016. Willem is daarbij aanwezig. Goedemiddag Willem van deze. Hoi. Ja, hoi, goedemiddag. Ja, Circuitpark Zandvoort. Uh, Rob zei het al op nieuwjaarsrace. Drie uur gaat hij voor start. tot nou, dat ik wegging in de studio zei ik... Uh, al nou, het zal wel half vier worden of zo. Nou, het wordt inderdaad uh, half vier, dat die race uh, van start gaat. Echt waar? Alles is iets wat uitgelopen. En, en uh, tegenstelling tot andere jaren met de uh, nieuwjaarsrace hebben we nu ook een uh, bijprogramma. Bij, uh, programma wordt een bijprogramma wat ontvangt uh, twee races uh, voor de Mazda NX5 uh, Cup. Die Mazda NX5 Cup is nu bezig met de tweede race. De eerste race uh, was een hele leuke, mooie, spannende race. Die uiteindelijk werd gewonnen door... Uh, Chef van de slik, uiteraard in de Mazda nx 5 Dit is op de tweede plaats Marcel Dekker en derde Wouter Sonderwal. Nou, Die Mazda nx 5 Cup is eigenlijk de grootste cup in Nederland. Rijdt ook het algemeen met DNFD mee. Afgelopen seizoen, komend seizoen zijn ze ook wat vaker vertegenwoordigd op de a evenementen in Zandvoort. Een van de smaakmakers in dat uh, kampioenschap afgelopen seizoen, uh, Jorie Zwijderen uh, uit Zandvoort, uh, is uh, vandaag niet aanwezig in die uh, Mazda Cup. Uh, gaat er overigens wel het uh, komende uh, seizoen uh, weer helemaal een race in die Mazda MX5 Cup. Uh, ja, en uh, moet zeker gezien worden als een van de titelkandidaten in die Cup. Zover over die uh, Mazda MX5 Cup, die overigens nu met de tweede race bezig uh, zijn. ...waarom het uh, wederom een uh, gevecht is op de kop... Uh, ...tussen Kelvin Van de Slik en Marcel Becker. Het hoofdprogramma is natuurlijk uh, de 4 uur En uh, ja, het mooie van de nieuwjaars is uh, dat de uh, endurance-race is over 4 uur. En dat een groot deel uh, van die race dat het plaatsvindt in het donker... ...en dat heeft uh, altijd uh, spectaculaire beelden. En is voor de rijders ook wel een. in... ...deze sfeer dan aanwezig te zijn. Iedereen uh, elkaar een gelukkig ja wensen. De laatste nieuwtjes bijpraten en nog reizen ook. En reizen in het donker. Afsluiten met de nieuwjaarsborrel en vuurwerk. Nou, iets leukers is er niet. Een hele gezellige dag vandaag op Circuit circuitpark Zandvoort. Even een andere vraag. Is de, nou zullen we maar zeggen, nieuwe eigenaar van het circuit... ...heb je die ook al gezien? Nou, ik weet niet of het nieuwe eigenaar al bekend is. Nou, ja. Er wordt wel al onderhandeld. Ik heb die overzicht gezien, maar ja, op het moment dat daar meer bekend over uh, gaat worden, zal het ongetwijfeld uh, via diverse perskanaal uh, naar buiten gebracht worden. En ik denk dat... Uh, dat maar moeten afwachten uh, voordat we gaan speculeren. Uh, of van alles in wat, wat er gaat gebeuren met het Ja, want we hebben het uitgebreid uh, gelezen over het nieuws voor de luisteraars die het niet weten. Mogelijk een nieuwe eigenaar van het circuit, Prins Bernard junior die zelf ook uh, race. Ja, dat komt Dat is uh, al uh, naar buiten gebracht in de tref. En ja, dat is een heeft daar te kennen dat er. Uh, uh, Onderhandeld wordt daarover. En uh, ja, hoe ver dat uh, stadium is van die onderhandelingen. Ja. Ik heb daar geen inzicht in. Nee, goed, maar zodra je daar meer uh, over te melden is, zult u het ongetwijfeld van je vernemen. Uh, goed, half vier, de start van een nieuwjaarsrace. Uh, Willem, bedankt voor deze update. En we komen natuurlijk later in het programma weer bij jou terug. Dat is goed, tot straks. Tot Traks. straks en heel veel plezier daar. Dat gaat vast wel lukken, toch, Willem? Oh, ja, dat dacht ik ook. Hier is Coldplay. Wat heel lekker een nieuwe single zeg: Adventure of a Lifetime. I can't go on. race toe wil op het circuit. Ja, goed nieuws, want je kan even rustig doen. Hij begint een half uurtje later, hoor, dus juist van Willem van Dezen. Om half vier gaat de vier uur race beginnen... daar op het circuitpark Zandvoort. En CFM doet daar uiteraard verslag van. Straks weer meer daarover in uur 2 en uur 3 van Zandvoort op zaterdag. En nog veel meer andere nieuwtjes. Blijf voor daarvoor luisteren naar CFM.